Een Iraanse vrouw mag voorlopig geen zwavelzuur in de ogen spuiten bij een man die dat ook bij haar heeft gedaan. Justitie in Iran heeft de vergeldingsactie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat meldt een Iraans persbureau. De vrouw zou eigenlijk vandaag haar actie in een ziekenhuis mogen uitvoeren. Ze raakte in 2004 blind toen ze zwavelzuur in haar gezicht kreeg, omdat ze huwelijksaanzoeken van de man bleef afwijzen.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 Het weer: het is wisselend bewolkt met in het oosten kans op een bui. Het is 14 tot 17 graden. Morgen ook buien en iets frisser. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het. Dit is Jolonne van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam voor het knopen Terbresseplein 2 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het Kleinpolderplein ook 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen tussen het Tebresseplein en het Kleinpolderplein. Verkeer kan het beste omrijden via de ring Rotterdam-Zuid via de Beneluxenom. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort.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 Het doen van zo'n uh, dubbelprogramma, Formule 3 en GP3, is dat uh, voornamelijk ingegeven om zoveel mogelijk raceervaring op te doen? Ja, ik had al uh, besloten om GP3 te gaan doen en eigenlijk kwam Mercedes toen uh, die vroeg of dat ik ook Formule 3 wilde doen, uh, dat ik Formule 3 wilde doen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 Er bestaan mogelijkheden tot dubbel programma. Want als we hier kijken, Christian Vitoris die rijdt DTM en die rijdt ook nog GP2. Eh, daarnaast. Ja, die hebben inderdaad ook een heel druk programma. En eh, wel een heel mooi programma nog net. Even wat mooier dan uh, wat ik doe met Formule 3 en GP3. Hij is allemaal net even een stapje over. Ja. Uh, Wordt, uh, wat je zegt, je, je zit dus ook bij Mercedes in het uh, rijdersprogramma. Uh, Wordt daar ook aandacht aan besteed aan ook die verschillen, die accentverschillen in uh, zowel de een uh, in een DTM en uh, de ander in een open auto? Wordt daar ook aan gewerkt uh, met iemand die in dat programma zit, zoals jij? Uh, nee, dat niet. Nee, nee. Duidelijk, duidelijk verhaal. Zandvoort, je, je, je hebt hier ja, de Masters gereden, uh, Formule Renault heb je...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 Dat is goed gezien door Berg, die uh, hard geappelleerd en de, de reageerde erop. Maar dan ben daar weer naar zijn plaats, natuurlijk, omdat hij uh, niet daar kan blijven staan. Dan heeft hij totaal geen overzicht. Dan gaat hij wel komen, Berg, mooi hoog, goede hoge bal. Ik kan Sandvoort erbij komen. En dat wordt hier via een Sandvoort-hoofd, gaat hij over het doel heen. Sandvoort kon er dus bij komen. Ik denk dat dat uh, Max Aardenwerk was. Het is helemaal bij mij gedaan, dat is er precies aan de andere kant natuurlijk, dat zal je altijd zien. Maar goed, die bal ging over voor de goal en uh, um, de keeper van Amsterdam, die mag die bal uh, gaan nemen. Um, Amsterdam dacht dat uh, het uh, een tijdje ontzettend veel druk op de Sanfordse doel had, echt veel, veel druk. En het is dat boy de vet weer in bloedvorm is, want anders had Sanford zeker met 2-0, misschien wel met 3-0 gestaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het heel. Maar de VET hield keurig zijn doel schoon op de meest wonderbaarlijke wijze. Dus nu en dan. En uh, dat, uh, dat is het teken dat hij echt goed in vorm is. En dat is uh, um, ja, het teken dat hij gewoon ook uh, lekker in de zijn vel zit. Dat heeft hij dus een mootje minder gehad. Maar nu uh, ook uitrappen zijn goed, ze uitgooien is goed. Uit Dat soort dingen allemaal, allemaal goed verzorgd. Amstelveen nu op de helft van Zandvoort. Wordt diep gespeeld. is een hele lange spits. De hele lange spits die heet uh, Robert uh, Lesmeister. Maar die is een bal die... alweer ja, krijgt. Toch weer geslezen. Amstelveen gaat de al voorkomen. Kan het tegen bij. Ja. Moet het de deks boksen helemaal. En dat doet hij goed. Dat doet in nee. het in de voet van Bunny veld. Bunny met de bal in de loop mee. Gaat Paas nu naar Niemand. Ja. Amstelveen. Hele domme bal. En daar gaat nu. En Amstelveen spelen die gaat daar een fout. Die Schiet die bal, komt weg te schieten en die raakt het verkeerd. Gaat over de achterlijn. Zandvoort mag een, een corner gaan nemen en waarschijnlijk zal ook Berg dat gaan doen. Nu aan de andere kant van het veld. Of, we gezien aan de linkerkant. En Berg is rechtsbeen dus moet een inzwingen. Alles van Zandvoort dat een beetje kan koppen, dat staat nu in het stadsopgebied van Amstelveen. En als Berg die bal gaat nemen. Laat ze aan Goede bal, mooi op lengte. Er wordt weggetikt door de keeper aan de andere kant over de achterlijn. Dus Soms mag opnieuw een corner nemen. en gaat berg van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld. Om het nog een keertje over te doen. Hij is nu ter hoogte van het doel. En dat, uh, dat duurt dus wel even voordat hij helemaal klaar is. Soms wordt dat uh, dus al flink onder druk is komen te staan. Op een gegeven moment daar nu onderuit is gekomen. En nu regelmatig weer op de helft van Amstelveen te vinden is. Voor, uh, van uh, keeper uh, Henk Hoeksema naar de Konink komen. Mooi bal. Oh, je schrok heel erg hoog, ja, pittig, verdoord, we kunnen er niet bij komen. Maar Maurice Mol, Mol heeft de bal. Hij Gaat natuurlijk pingelen, dat doet hij altijd. En hij geeft het er toch nog voor. Kijk, kom op! En is een doppelt. en is een donpunt. Een schitterende bal. We uh, hebben net nog even van berichten van de Dombox-Aardewerk. Die, die tikt hem met zijn hoofd aan. Soms Fort leidt zo vlak voor Rusland. We spelen nu in de 25 minuten met 1-0. Prachtig mooie bal. Het was een hele mooie, ja, weer voorzet. Maar van, uh, uh, even kijken, wie was dat? Uh, uh, Max Aardewerk, die, die komt voor mij niet gewoon erin en dat vind ik het allerbelangrijkste. Zandvoort leeft hier uh, met toch uh, enkele, ja, dus zal heel even nog te gaan zijn, want er is een beetje blessure blessuretijd bijgekomen. Uh, even kijken wat die schijf er dan mee gaan doen en laten we in ieder geval nog even afspelen. Zo Amsterdam, op eigen helft, wordt teruggedrongen, daar, verkeerde bal, toch nog bij Veen spelen. En die hebben hele rare nummers, die zijn in zwart en wit en het is bijna niet te onderscheiden welke nummers ze hebben. En dat is natuurlijk erg moeilijk om dat te zien dan. Dat is een beetje gevaarlijk. Spel, mag doen we allemaal zater blijft in banden bal Daar, Michael Keil. Keil die, die laat hem van zijn hoofd springen. Te ver kon hem niet uh, beheersen. Maar hij is er wel nog op tijd bij. Nee, hij is niet op tijd bij. Die bal is over de achterlijn gegaan. En dat is nu gelijk het teken voor deze scheidsrechter die helemaal niet moeilijk heeft gehad om af te sluiten voor die eerste helft. leidt met 1-0 vlak voor tijd. Goeie berichten vanuit Amstelveen van Joop van Es. En het is weer even tijd voor muziek. En een blokje ja. van ruim 10 minuten achter elkaar. Hier is Walking on Sunshine. De zin van Katrina en de Waves. De One Fista Fiesta zelfs. Dat, het, dat, dat de die, wow. allemaal op dezelfde scenario. Deze toch wel zonnige zuidige eh, middag. Welke het worden van extra horing, maar toch wel eh, redelijk weer. En een beetje winderig, hè? Een beetje winderig is het. Maar goed, dat mag het pret allemaal niet drukken. ...voor Zandvoort en de regio. Het is uh, bijna half vier, Hoogtijd voor de evenementenagenda. Wat valt er de komende dagen allemaal te doen, Oberton? Ja, nou ja, natuurlijk uh, Allereerst het hele weekend natuurlijk in het teken uh, van de DTM. Vanmiddag nog races en morgen begint het spektakel rond de klok van kwart voor negen...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 Zo'n verbruis van de activiteiten. Niet alleen in de zomer trouwens, maar ook in de winter staat het boolje van de activiteiten. You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 voor niets. Nigel Melker, de eerste race zit erop. Um, vrijdag toen we spraken, toen uh, was het al, zag het er al heel erg gunstig uit. Nou, dat heb je in de race uh, verder uh, eigenlijk uh, voortgezet. Ja, absoluut. Uh, de start ging helemaal niet zo zoals ik had gehoopt. Maar ik heb uiteindelijk één plekje, één plekje verloren, dus dat valt wel mee. Ja. Uh, ja, al die jongens omheen, die hebben toch veel meer Formule 3 ervaring. Dus uh, ja, die hebben daar gewoon een voordeel mee.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 Eigenlijk uh, alles uh, S-bochten, dat zijn wel mijn bochten. In Istanbul uh, pakte ik ze ook allemaal buitenom. Dus, uh, ja, dat... dus het is een beetje je handelsmerk, buitenom, buitenom passeren tot, tot, dat andere mensen dat totaal niet verwachten Ja, dat denk ik wel inderdaad. en uh, Omdat je zoveel zelfvertrouwen uitstraalt en, en zoveel zelfvertrouwen geeft, dat je daar gewoon buitenom in gaat halen. Dan denken we ook van ja, anders gaan we het of laten maar een stapje terug doen. En, uh, ja, nu door dit seizoen dat het zo goed gaat, krijg je meer zelftrouw en ja, gaan, alle andere rijders gaan het ook zien natuurlijk en voelen. Ja, uh, gewonnen vanmorgen. Vanmiddag is het nog een race. Eigenlijk word je gestraft uh, met je overwinning dat je vanmiddag op uh, plaats 8 moet gaan starten dan toch. Ja. Uh, maar dan komt het ook weer op het inhalen in. Vreug je op zo'n race dat je zulke acties moet gaan ondernemen dan? Uh, ja, natuurlijk, dat is altijd leuk. Kijk, in Istanbul uh, met de GP3 start ik ook als achtste, reek ik ook naar het podium. Maar daar zijn de races ook wat langer, daar kun je ook wat makkelijker inhalen. Op Zandvoort is het toch wel, wel, wel moeilijk. Uh, ja, de race duurt nu ook maar twintig minuutjes, dus dat is eigenlijk de helft van de eerste race. Dus, uh...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 Ja, gisteren spraken we je toen zei van nou ik ben blij als ik uh, op het podium kom hier in Zandvoort. Nou, in de eerste race is dat al uh, gelukt uh, en dan nog op de hoogste train. Ik neem aan uh, ja, dat je nou nog meer wil natuurlijk. Ja, het is een super gevoel natuurlijk om dat gewoon uh, in Zandvoort te doen zeg maar. Zoveel Nederlanders, je kent iedereen. Het uh, is gewoon een goed, gevo een goed gevoel. Uh, ja, nu voor de derde race start ik dan als tweede dus... Uh, Eerst zei ik, nou ik hoop dat ik op het podium kan komen. Maar ik hoop nu voor de derde race dat ik gewoon gaat, weer ga gaat winnen. Ja, want je hebt bewezen dat je het kan. En ja, daar ga je ook voor. En uh, vanmiddag uh, ja, jagen naar het podium. Uh, dat is een opgave uh, voor je. Nou, daar ja. heb je tijd voor nodig. Uh, die tijd gunnen we je. We laten je verder met rust. En succes is Oké, okay, hartstikke bedankt. Het wordt een beetje een vaste prik in ons programma, hè, Albert Jan. Carly Simon en Jor Salveen krijgen we zeker uit Barber 1 straks nog. Je weet het niet, je weet het niet. Snel weer dan van Albert en naar Jan Verres voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. En toch wel een belangrijke voetbalwedstrijd voor Zandvoort 1. Ja, zeker, maar het is ondertussen gelijk geworden. Oh, gelijk. Een minuut of twee geleden, een afstandspot, leek niet moeilijk. Maar het is nogal in het doelgebied een knolgeld. De bal stuitte er heel raar op. En de pet zat ernaast. Ik niks van doen. En dus zat de deur. En dus hadden we een 1 Hoge bal dus voor de pet. En het is dat, uh, de die wacht nog pakken. En vandaag dat afgepakt is in 10 minuten. Die is nu weer uur. En een offensief uh, deze. Hey, Jap, voordat je verder gaat. Jap, voordat je verder gaat. Heb je een beetje last van uh, vuurwerk of zo. Of wat is er allemaal aan een... okay. als... het? We zijn bij de speldeburgers. Oké, okay. jongen, jongen. Wat een hele zeg. Ja, de andere grote trom. Eh, ik probeer de bal te komen, dat het zal niet gemakkelijk zijn. Nee, doe je best. Oké, zo voor de daar van Basardewerk daar, naar Patrick Verdoor, van verder, van Keil. Kuil kan er niet bij komen. En probeert die bal wel af te pakken daar. dat lukt nu bijna. maar bijna is het helemaal als ze fijn heeft die bal bezit en kan. Slecht wegschieten, waardoor Berslemmers weer weg is. En nu weer, ja, Berslemmers toch weer in de bal te zitten. Het is een beetje pink om het Het gaat over en weer. En nu is het een feit dat het kan uitbreken. Gevaarlijke uitbraak. 2 tegen 1 is het een beetje. jong die uh, moet aangebroken is. En daar is het nog helemaal vrij. Wat een gelukkig asjeblad. En een zesde paas van de nummer 10. Van feit. Waardoor de defensie die bal kan oppakken. Maar het schort heel bij en dan best 2 tegen 1. Nou, Max Berg is dat voor mij. Dus ik het veld. De poten, de eerste man daar. Dat dus geeft daar een paas naar ja, een mol. Kan ik erbij komen? En een slechte paas ook. Dat is inderdaad, een slechte paas. Een mol, niks aan doen. En kon er dus ook niet bij komen. Dit is wel een zoeken. Dat is de helft van Frankfurt is. Wat uh, werkt hier allemaal? Daar, diepe bal. <laughs> er staat een er eentje daar. Dat is mooi de En Die pakken we natuurlijk. Niet zo moeilijk. En rolt uit maar uit uh, naar Lotfi Rikkers. Rikkers die uh, uh, goed staat te verdedigen. Alleen aanvallend. Uh, de spasing uh, kan er Maar verdedigen doet je het prima. helemaal niks meer aan de hand. Mol. Kan mol erbij komen? Nee, de kan er niet bij komen en die bal wordt weggewerkt, dat is Die uh, probeert hem in balbezit te krijgen, dat lukt niet. En Amsterdam nu een 12.5 verzand voort. Een hele snelle nummer 11 hebben we daar en dat is, uh, even kijken, dat is uh, Levy Piquet. Die krijgt die bal voor en dat is de vant in de juiste truk. Daar gaan we, Henrik. Ook waarschijnlijk, ook waarschijnlijk, ook waarschijnlijk. Ik denk dat ze aan de hand een omhaal, sombere dat het niet had gewacht. Gaat toch gewoon niet? En het is daar Robert Lesnijs, zeg ik ook al genoemd, heel actief in de spits. Die via een omhaal, Sandfoort, hier op 2,8 stand zet. Oftewel, goed op het 2 van de helft. Ja, dat krijg je ineens aan het plaatje natuurlijk. Zou Sandfoort dan toch niet willen winnen? Ik weet het niet. Sandfoort heeft door middel van een twee hele grote kansen gehad, die niet tot de doelpunt werden omgewerkt min of meer de loon van hun arbeid terugkrijgen. Max Aardenwerk krijgt heel slechte paas daar naar nou, die Piqué, weer een diepe bal. Rikkers zit ertussen. zit er tussen. Rick naar uh, te kijken. Uh, Aardenwerk die raakt die bal kwijt daar aan die lesmeisje in. Die... die is zo actief, die was ongelooflijk. En dan is een diepe bal. Op uh, de nummer 7. En dat is toen voelrijd. De die gaat dan naar de achterlijn. Je moet inhouden omdat is zo'n doelput geweest. En uh, Dit bourt blijft van dan, dat is, dat is toch weer die lesmeisje. Dat is een mooie paas geven. Na, ik nummer 8 dan die Joan van Ooyen. die uh, uh, hele een rol heeft ook. En dat is natuurlijk voorkeurig of zo. Je denkt, gaat het? Ja. Nee, laat toch. Het... gewoon hoe het is vanop voor Zandvoort. Er werd echt eentje onderuit gewerkt. Dus in het 16 meter gebied. De 5 van de andere kant van het 16 meter gebied. Kon het niet goed zien. Maar in ogen was het punt Kijk, de penalty voorop zo'n ding. En dat uh, Zandvoort nog verder in de problemen gebracht Nu is het daar uh, Michel Armenje naar zijn Max Aardenwerk, Die kan bal op. Uh, Kijl ka ka kan er niet bij komen. En dit is weer Aardewerk. Aardewerk die om je die te controleren. Dat via... hoort. hoort nu. Ja, dat daar Kauw, aan de rechterkant van het veld. Kuil, een hele snelle jongen, die wordt daar neergelegd. En Shamsen krijgt de vijf op de hoogte van de Dukhout van Amstelveen. En er is nog een eentje, echt waar. Uh, wie gaat het doen? Even kijken. Aardewerk, Aardewerk. Moet achteruit, ja, terecht. Toch wel gaal, meter of 5,6 denk ik. Dat doet hij niet, hij doet er maar twee en uh, schijt zich vindt het goed. Oké, okay, gaat de bal komen. Hele lange bal natuurlijk. Heel, heel, heel ver, heel hoog. En dat is een hele simpele bal voor keeper Hoeksema. Een lange man die boven alles uit en die bal simpel kan gaan vangen. Hoeksema gaat het weg zitten. Ja, inderdaad. Maar het is... even kijken. het chauffeur die laat hem op zijn geef stuiteren. Ja, hij kon er niet echt goed bij. want het is niet een van de langste natuurlijk. Maar het stuurt wel, wel de man helemaal terug naar die middelein. En dat was dan weer zijn verdienste. Nou, ik, eens, laat, ik laat, zich, laat zich helemaal in een hoofdje nemen. Wat gebeurt daar? Oké, okay. dat uh, de vet op hebt. Je kan die bal op de weg schieten voordat er gevaar komt en die schiet de bal over die zijlijn. Als het heet zou gooien. Uh, meter of 2-3 van de voornevlog af. Toe komt misschien de linkerkant veld. Nu deze gaat die bal eindelijk een keertje kant. Ja, dan komt hij aan. Nou, ja, het is toch die Piqué die, die, die uh, heel goed die daar de centimeter in draait de weg draait voor zijn tegenstander. Van de is dat. is is wel voor! En dat is nog toch door de via de naar naar uh, Mol. Maurice Mol. Die bal, de Kaal is ontzettend snel, dat weten we. Maar hij is toch te verre van de 6-wilig om die bal toch nog te kunnen pikken en nu zit Amsterdamse dat weer op dienst gaan gaan bouwen Amsterdamse nee jongens brengt die bal weg naar dus, ze dit moment is dus het wel geworden een beetje op het middenveld al een linkszweer die, die uh, met af en toe naar uitschiet, dat de de defensie soms moet gaan doen dus weer uh, even kijken Latziekers nee Misha uh, Misha Armentio was dat Armentio naar ja, Aardewerk, Aardewerk probeert wat te scoren Lucky deer de Armentio weer de Aardewerk. Ook weer dus allemaal op het middenveld, dat de zandvoort uh, een beetje tikwerk is. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. We Voorlopig spelen we in de 63e minuut. De stand is 2-1, helaas. En uh, laten we hopen dat het voor de 90 e minuut omgedaan kan worden. En straks een meer van Jan van Nes vanuit Amsterdam heen. De nieuwe Bobstik Klaardersleven. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi In hebben we bij Sir Fingers, hebben we het natuurlijk over de Euro Breakdown met George Van Dam, en dit was een plaatje die nieuw binnenkwam in onze eigen Europese hitlijst Yo, de, de nieuwe single van Bob Sinclair. En het was steeds zo weer het uh, ene laatste plaatje nu twee. Uh, op het jaar. Tijd vliegt voorbij. Eh? Ja, de, en, en je houdt in ieder geval in het laatste uur nog even de filmagenda uh, te goed zijn. Dat we niet eens aan toe. toegekomen? Nee. Jo, wat hebben we er weer? Druk, ja, druk, druk, druk, druk, druk, druk. <laughs> Maakt allemaal niet uit. De races op het circuitpark zo We besteden de vandaag uh, uitgebreid. aandacht aan bij Seven. Het voetbal met jouw Fres en alle andere gebeurtenissen. Dus een vol programma. Muer het is de laatste die we voor vier gaan draaien. A show with everything but you'll bring up.